Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Premier Rutte laat positie van het staatshoofd ongemoeid. Egyptische oud-president Mubarak aangeklaagd voor dooddemonstranten... en gestolen print van Peter van Straten terug in Limburgs museum.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 De aanklacht tegen de oud-president komt nu demonstranten hebben aangekondigd weer de straat op te gaan. De betogers zijn bang dat het nieuwe militaire bewind in Egypte de oud-president wil sparen. Mubarak wacht zijn proces in het ziekenhuis af. In Duitsland is een vrouw van 83 overleden na besmetting met de EHEC bacterie een variant van de E. coli. Gisteren zijn tientallen mensen opgenomen in het ziekenhuis door de bacterieuitbraak. De EHEC-bacterie veroorzaakt hevige diarree en braken en kan schadelijk zijn voor de nieren. De meeste patiënten zijn vrouwen die mogelijk besmet zijn door vlees dat niet goed is gebakken of rauwe melk. In de deelstaat Nedersaksen en rond Bremen zijn er 25 gevallen gemeld, rond Hamburg nog eens 20. Het is onduidelijk waarom nu ineens zoveel mensen zijn besmet met de EHEC-bacterie.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 Luchtvaartmaatschappij Ryanair bestrijdt dat er niet gevlogen kan worden boven Schotland. Volgens de luchtvaartautoriteiten en weerkundigen is het te gevaarlijk om daar te vliegen vanwege de aswolken uit een IJslandse vulkaan. Maar Ryanair zegt een testvlucht te hebben gedaan in de zogenoemde rode zone, en daaruit zou blijken dat er geen problemen waren piloten zouden geen vulkaanas hebben gezien en op het toestel zelf en de motoren zou helemaal geen as zijn aangetroffen. Het bewijst volgens Ryanair dat het Britse Meteorologisch Instituut en de luchtvaartautoriteiten maar wat roepen. De luchtvaartautoriteiten zeggen dat Ryanair helemaal niet in de rode zone gevlogen heeft. In Wit-Rusland wordt massaal gehamsterd sinds de Nationale Bank de Wit-Russische roebel met meer dan de helft heeft gedevalueerd. Mensen zijn vooral uit op voedsel als olie en suiker. Wit-Rusland zit in een diepe financiële crisis. Het land, dat onder meer grenst aan Polen... wordt wel de laatste dictatuur van Europa genoemd. Directe oorzaak van de financiële crisis zijn kosten... die voortvloeien uit de presidentsverkiezingen van eind vorig jaar. Om stemmen te winnen gaf president Lukashenko... alle ambtenaren een salarisverhoging van 30 procent... terwijl dat geld er helemaal niet was. Na frauduleuze verkiezingen werd Lukashenko voor een vierde termijn herkozen.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 Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen overwegend zonnig. Het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het binnenland. Donderdag en vrijdag geregeld buien. Vrijdag wordt het met maximaal rond 15 graden ook een stuk frisser. ANRB ah, Verkeersinformatie. De meeste files staan vanmiddag rond Utrecht. Bij Amsterdam valt het wel mee met de drukte. De files die eruit springen staan op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen knoopend Ouderijn en Bunnik, 10 kilometer. De A27 naar Almere tussen Houten en Beeldhoven 9. En ook rond Utrecht op de A28 richting Amersfoort... tussen de Afridendolder en Leusden, 8 kilometer. De N57, Oudorp Rotterdam, is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietdam. Dat komt door een ongeluk.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. 7 over 5, goedemiddag. De koning blijft in de regering, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. Daarmee lijkt de discussie over een ceremoniële monarchie voorlopig ten einde. De IJslandse aswolk komt dichterbij. In België heeft luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines... vanmiddag al een eerste vlucht geschrapt. En de Duitse Meteorologische Dienst waarschuwt nu... dat de aswolk vanavond kan leiden tot de sluiting van vliegvelden... in Hamburg, Bremen en mogelijk ook Berlijn. Fred Keuneman van Eurocontrol... de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar is de wolk nu zo ongeveer? Maar we zitten nu met een uh, wolk vrij noordelijk ligt uh, boven Schotland en de Noordzee. Het puntje van uh, Noorwegen wordt uh, vannacht om twee uur bereikt. Maar het slechte nieuws is dat de kaart voor morgen uh, vroeg, acht uur, er wat slechter uitziet. Dan hebben we een hoge concentratie as uh, die wij een no-fly zone noemen, van Newcastle. En die ligt dan tot aan Noord-Holland en Hamburg. Maar dan praten we echt over uh, morgenochtend. Het is nu wel zo dat uh, we dit keer geen sluitingen van het luchtruim doen. Het zijn de luchtvaartmaatschappijen die zelf beslissen of ze wel of niet vliegen in Nederland. Is dat een les die is geleerd van uh, vorig jaar met die hele Ab grote aswolk? Absoluut. De luchtverkeersleiders die wisten vorig jaar niet beter als, uh, dat ze luchtruimen moesten sluiten. Maar Assad, nou ja, dat heeft uh, geleid tot drie, vier dagen problemen zoals u weet. Nu is de procedure veranderd. Er zitten mensen in Brussel uh, van de Europese Unie, de toezichthouder, maar ook van de luchtvaartmaatschappijen. Die kijken naar de kaarten voortdurend en die uh, beslissen dus waar ze wel en niet willen vliegen. Als we kijken naar de situatie vandaag, heeft dat uh, niet geleid tot veel veranderingen in het verkeer, heel weinig vertragingen. Hoofdzakelijk dan Schotland en een beetje Ierland. Maar zoals het er nu uitziet, uh, wordt het morgen vroeg spannend. En is er bij die maatschappij uh, echt voldoende kennis aanwezig... om morgen een, een verantwoordelijke beslissing hierover te nemen? Absoluut. Hè? Dat is een beslissing die uh, ultiem bij de vlieger ligt. En de uh, die zal... Uh... Niet alleen aan de veiligheid van zijn vliegtuig en zijn passagiers denken... maar ook aan zijn eigen veiligheid. In de burgerluchtvaart worden wat dat betreft geen risico's genomen. En alle informatie die u heeft, die wordt verzameld... die wordt ook allemaal nu met die maatschappijen goed gedeeld. Misschien wel beter dan vorig jaar. Die wordt zeker heel goed verdeeld. Als we kijken naar de enorme sluitingen vorig jaar van hele stukken Europa... dat is er dit jaar niet bij. We hebben vandaag ongeveer 100, 150 vluchten in Europa gecanceld vanwege de aswolk... In totaal hebben we er zo'n 34.000 gedaan, dus we praten over een half procent uh, annuleringen. Dat is natuurlijk een half procent te veel, maar in principe valt dat best nog wel mee. Nou, het is ook een andere aswolk, toch, qua, qua omvang, dan die van vorig jaar? Ja, het is een ander soort as, maar dat doet er niet zoveel toe. Hij zit ook wat lager, maar het probleem blijft natuurlijk hetzelfde. Geen enkele vliegen willen over aswolken 1 vliegen, want op het moment dat hij een technisch probleem krijgt, moet hij natuurlijk verplicht naar beneden. En dan zit hij toch in die as. Dus de vliegers te nemen wat dat betreft ook geen risico. O'Larry, dat is de baas van Ryanair... die uh, zegt dat hij een vliegtuig de rode zon in heeft gestuurd. Dat heeft een uur rondgevlogen en geen spoor van as gezien, zegt hij. Nu trekt de Britse regering dat weer in twijfel. Die zegt, nou, wij hebben helemaal geen toestel gezien... op de radar van Ryanair. Wat, wat, wat denkt u daarvan, van die discussie? Ja, dat is uh, natuurlijk uh, een typische opstelling van Neil O'Reilly. Uh, we moeten niet vergeten dat uh, de bewegingen die de luchtvaartmaatschappijen maken, die worden toch ook gemonitord, niet alleen door regeringen, maar ook door de luchtvaarttoezichthouder. Hè. Dat is de EASA, een Europees instituut. En uh, die zullen zeker bij de luchtvaartmaatschappijen aankloppen als er risico's uh, genomen worden. En dat wil geen enkele luchtvaartmaatschappij En ook... Uh, de firma en niet. Dus ik denk dat dat best wel mee zal vallen met dit soort bewegingen. Morgenochtend wordt het dus spannend in ieder geval voor, uh, voor Schiphol. De mensen zullen het uh, goed in de gaten gaan houden. En u al helemaal. Meneer Keuneman van Eurocontrol, ik dank u wel. Graag Goedenavond. Een koning of koningin die alleen maar lintjes knipt... en vriendelijk wuift naar de onderdanen. Dat zit er voorlopig niet in. Premier Mark Rutte heeft een brief geschreven... waarin staat dat hij de rol van de koningin niet wil veranderen. Ze blijft gewoon lid van de regering. De meerderheid van de Tweede Kamer lijkt daar genoegen mee te nemen. Politiek redacteur Margreet Boer... Margrethe, er is steeds veel discussie over een ceremoniële koning. Dus een koning die niet in de regering zit. Is dat nu van de baan? Nou, dat debat dat zal hier in de Tweede Kamer nog wel uh, gevoerd gaan worden. Maar het lijkt voorlopig toch wel van de baan. Kijk je naar die brief van Mark Rutte. Hè? Die is heel duidelijk. Die zegt, ons staatshoofd vervult een hele waardevolle rol. En als je dan kijkt naar haar staatsrechtelijke positie... dan is dat eigenlijk ook best wel goed geregeld, schrijft hij. Want de koning, hè, dat is dan de term die je gebruikt... die is wel lid van de regering. Maar ze maakt geen onderdeel uit van de ministerraad. Dus ja, die koning of koningin die is helemaal niet bij de besluitvorming. Betrokken heeft dus helemaal geen macht. Staat er in de brief wel gezag, maar geen macht. Dus concludeert het kabinet ja. Dat Nederlandse koningschap is eigenlijk heel modern. En dat heeft zich binnen de wetten, die al heel oud zijn... heeft dat zich zo langzaam ontwikkeld. Dus er zijn helemaal geen veranderingen nodig, concludeert Rutte. Maar ik herinner me toch een meerderheid in de Tweede Kamer... die juist op deze notitie vroeg omdat het volgens hen anders moet. Ja, het moet anders, maar dan is de vraag hoe anders. Um, moet het dus een ceremonieel koningschap worden? Dus oneerbiedig gezegd, inderdaad, dat lintjes knippen. Nou, dat wil bijvoorbeeld wel de PVV, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren. Maar kijk je dan weer naar de Partij van de Arbeid... die denken er net weer een slagje anders over en die zeggen nee wij spreken niet over een ceremonieel koningschap het moet toch echt wel iets meer zijn dan lintjes knippen het moet alleen wel wat moderner en het moet vooral heel duidelijk zijn dat de koningin geen macht heeft en volgens eh, Tweede Kamerlid Heijnen van de Partij van de Arbeid staat dat laatste punt heel duidelijk in de brief van Rutte. Ik heb altijd gezegd, de koning kan in de situatie dat hij door erfopvolging wordt ingevuld, eh, geen politieke macht worden toegekend. En datgene wat de minister-president nu heeft opgeschreven, lijkt daar in eerste instantie goed aan te voldoen. De modern koningschap verdraagt zich niet met politieke macht. Ja, en met die voorzichtige steunen van de Partij van de Arbeid mogen VVD en CDA blij zijn. Want op dat punt van het koningshuis kan Rutte niet aankloppen bij zijn gedoogpartner Geert Wilders, want die wil de koning. Wel uit de regering. En daar was je heel uitgesproken over. <laughs> hè? De koningin uit de regering twitterde die regelmatig. Hoe heeft hij gereageerd? Ja, nou zoiets? ja, hij zegt ook meteen van: Ik ben het niet eens met die brief van uh, Rutte. En uh, zoals je al zegt, hij heeft er heel vaak tegen gefilmineerd. Bijvoorbeeld als het ging over de kersttoespraak van de koningin of de rol van de koningin bij de kabinetsformatie. En uh, dan zei hij ook bijvoorbeeld: De koningin die moet als een haas uit de regering. En vandaag zegt hij dit. Wij vinden dat de koning, en deze keer niet als haas, maar via een initiatiefwetsvoorstel, geen lid meer moet, worden, moet zijn van de regering. Zoals ook in Noorwegen doen. Wij zijn voor het koningshuis. We willen het koningshuis dus absoluut niet afschaffen. Maar we vinden dat het koning geen lid meer moet zijn van de regering. Een ceremoniële functie moet hebben. En hoe we dat precies vorm gaan geven... want dat is heel ingewikkeld hoe je dat precies doet... dat zal André Elissen binnenkort in een initiatiefwetsvoorstel... wat hij namens onze fractie indient laten zien. Ja, er komt dus een wetsvoorstel van de PVV. En via dat wetsvoorstel moet ze dus uit de regering. Niet als een haast dus, maar via de wet. En uh, niet alleen de PVV is met zo'n wetsvoorstel bezig. Ook GroenLinks werkt daaraan. Dus die doet het weer op de eigen manier. Maar als je nu dat hele politieke krachtenveld overziet... Dan, dan lijken beide initiatieven op voorhand geen meerderheid te hebben in de Tweede Kamer. Oké, okay, los daarvan, Margrethe, er is ook veel gedoe geweest over privé-aangeleden. Neem bijvoorbeeld het huis van Willem-Alexander en Maxima in Mozambique. Is daar... In de brief meer duidelijkheid over geschapen door Rutte? Nou, dat probeert Rutte wel. Hij schrijft in die brief: als iets echt privé is, hè, dan wil ik daar als minister-president niet meer op aanspreekbaar zijn en dan ben ik er niet meer op aanspreekbaar. Maar zodra het dan weer het openbaar belang raakt, hè, dan, dan ben ik wel uh, aanspreekbaar, dan ben ik ministerieel verantwoordelijk. Maar zegt hij, we moeten ook goed kijken dat in een modern koningschap een koning ook een privédomein heeft. Maar goed, dat is allemaal heel erg lastig en dat vindt ook Ronald van Raak van de SP. Als er een vakantiehuis wordt gekocht, dan is dat privé. Maar de bewaking is publiek. Als er belastingconstructies zijn, is dat privé. Maar als ze dubieus zijn, dan wordt dat publiek. En als een bezoek aan Oman van een staatsbezoek een privébezoek wordt... ja, dan moeten we daar met elkaar over praten. Ik wil een minister-president die, die regie voert... die de lijnen uitzet voor het Koninklijk Huis. En daar moeten we met elkaar over spreken. Nou ja, over gepraat gaat er zeker worden... want er komt binnenkort een debat over de rol van ons staatshoofd... nu die brief van Rutte er ligt. Er is ook al voor alles gewijzigd... op het gebied van de financiën van het Koninklijk Huis. Er is dit jaar ook een jaaroverzicht gekomen van het Koninklijk Huis... zodat we kunnen zien wat ze, wat ze doen... en hoeveel wetten de koningin heeft ondertekend. Nou ja, dat alles bij elkaar is. Een mooi pakket om een debat te voeren... hoe het verder moet met die monarchie. En dat natuurlijk ook allemaal wel met het oog op de nieuwe koning... die er toch ja, binnenkort of binnen een paar jaar zal gaan komen. Margrethe Broer, dankjewel. En op onze site NMS.nl vindt u de brief van Premier Rutte over het Koningshuis. Kredietbeoordelaar Fitch dreigt België af te waarderen. Wij hopen zo meteen te spreken met de Belgische econoom Paul de Grouwe als Zwaan van AWB, hoe is de situatie bewegen? Ja, de situatie is redelijk normaal, want de meeste files staan rond Utrecht. Er zijn ook eigenlijk geen bijzonderheden. Langs de langste files staan op de A12 richting Arnhem, bij Bunnik 12 kilometer. En de A27 naar Almere 10 kilometer voor Beeldhoven. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Er zijn hevige gevechten in Jemen. Leden van de machtigste stam zijn in opstand gekomen tegen president Saleh. Die beloofde eerder te zullen opstappen, maar hij zit er nog steeds. Journalist Judith Spiegel in Sana, Dat is de hoofdstad van Jemen. Judith, wel, wat merk jij van die gevechten? Nou, ik merk er zelf in zoverre niets van dat ik er niet tussen sta. Maar ik hoor het wel bijvoorbeeld. Mijn, mijn huis is niet eens zo heel ver weg van waar die gevechten uh, plaatsvinden. In het noorden van de stad. En eigenlijk gedurende de hele dag hoor ik uh, ja, geluiden van zwaar geschud. Ook wel gewoon schietgeluiden, maar ook echt zwaarder geschut dan dat. En, en natuurlijk krijg ik ook berichten door dat er. Inderdaad, geschoten wordt op geboren wat de stamleden van de Hashit stam het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben bezet. Er is daar echt wat aan de hand. Ja, want wat is dat voor stam die, die het nu opneemt tegen de president? het ligt eigenlijk heel ingewikkeld. De haarschid-stam is eigenlijk geen stam, maar meer een soort federatie van allerlei stammen die daar weer onder vallen. Maar voor het gemak noemen we maar even de haarschid-stam. Gek genoeg komt ook de president zelf uit die stam. Alleen een paar maanden geleden al heeft de stamleider Sadik al-Akhma zich aangesloten met zijn hele stam bij de demonstranten tegen de president. En dat ging tot nu toe allemaal vrij vreedzaam, maar dat lijkt sinds gisteren voorbij. Ja, dat heeft ook een aantal mensen al het leven gekost. Wat denk je dat het gevolg hiervan kan zijn? Kunnen zij Salet tot aftreden dwingen, want die zit er nog steeds? Ja, dat is de vraag. Kijk, wat in ieder geval direct het gevolg zal zijn, is volgens veel mensen... Ik sprak met een, een oud-ambassadeur bij mij in de buurt... en die zei, ja, dit is gewoon het begin van de burgeroorlog... Wat een burgeroorlog Zaleg tot aftreden zal dringen is natuurlijk maar de vraag, maar dan hebben we het ook wel echt als een militaire vraag en eigenlijk niet eens langer meer als een politieke vraag. En wat krijgt Saleh nog steun van, vanuit het buitenland? Nee, volgens mij is die steun nu toch wel echt uh, in rook opgegaan nadat die Eervissen voor de derde keer weigerden dat akkoord van de Golf Samenwerkingsraad te tekenen. En, Onder meer Hillary Clinton heeft daar heel boos op gereageerd. Ook de Europese Unie is daar boos over. De Golfstaten zijn er boos over. Alleen het lijkt hem niet zo uit te maken. Nee, het doet, doet ook wel een beetje aan Gaddafi denken, of niet? Ja, absoluut. Ja, goed, nou, het leidt in ieder geval tot uh, hevige gevechten in Jemen. Judith Spiegel, dank van jou, voor jouw verhaal vanuit de hoofdstad van Jemen. Even kort naar Tennis Gravel van Roland Garros in Parijs. Mark Brasser, een half uur geleden stond Nadal met 2-1 achter. Hoe is het nu? Hij nou, heeft de vierde set uh, net met uh, 6-2 gewonnen. Dat betekent dat er dus een uh, vijfde set komt. Uh, John Isner is een tegenstander, die is daar wel bekend mee. Herinneren we ons nog vorig jaar die krankzinnige wedstrijd op Wimbledon. 70-68 in de vijfde set toen tegen, tegen Mahu speelde die John Isner. Dus dat is een man van de lange adem. We gaan het zien, uh, Nadal heeft het nadeel dat hij in die vijfde set niet uh, mocht beginnen met z'n veren. Isner begon, uh, hield zijn eerste service game en, en ja, loopt. Dus als het op service gaat, loopt dus altijd één game voor. En Nadal moet dan maar zien om gelijk te maken. Uh, Aranska Rus, de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi... is inmiddels ook begonnen. Zij speelt tegen Irakovic, dat is een Nieuw-Zeelandse. Uh, niet van origine, ze komt uit Kroatië volgens mij. Uh, Rus, niet goed begonnen, verloor meteen haar service game. En, en staat nu in de eerste set al met uh, 5-2 achter. Mark Brasser, dank je. Ze zijn gewaarschuwd in België. Kredietbeoordelaar Fitch dreigt het land af te waarderen. België heeft nog steeds geen volwaardige regering... die grote bezuinigingen kan doorvoeren... waardoor de enorme staatsschuld minder wordt. En daar maken ze zich zorgen over bij de kredietbeoordelaar. Paul de Grauwe is hoogleraar Economie... aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Goedemiddag, meneer de Grauwe. Wij hebben geen contact met uh, de heer de Grauwe. Dus, nou, we gaan eens even kijken of we hem zo meteen kunnen bereiken. We hebben het over wietcontrole? Door politie en het openbaar ministerie denken vandaag een drugsbende te hebben opgerold... die zich op grote schaal bezighield met de export van softdrugs naar Italië. De bende zou in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. Bij een grote actie vandaag zijn vijf mensen aangehouden... en zijn er 35 huiszoekingen huiszoek gedaan. Er zijn honderden agenten bij ingezet. Henk Tromp van de politie Brabant Zuidoost. Vandaag zijn er uh, ongeveer 350 politiemensen in Nederland ingezet. Dat is nogal wat. Dat is heel erg groot, maar we zijn ook op 35 plaatsen hebben wij zoekingen vandaag gedaan. Hoeveel mensen zijn er aangehouden? In totaal zijn er vijf mensen aangehouden. Het was ook gericht op deze vijf mensen. En met name ook op in beslag nemen van waardevolle goederen, om natuurlijk de winsten die zij uit de misdaad hebben gehaald, om die weer te ontnemen. 350 agenten ingezet om vijf mensen aan te houden? Ja, maar nogmaals, het gaat niet alleen om deze vijf mensen. Het gaat ook om, er moeten zoekingen geplaatst worden... er moet bewijsmateriaal vergaard worden. En er zijn heel veel plaatsen in woningen en loods om uh, spullen te verstoppen. Export van softdrugs naar Italië, er is kennelijk veel geld mee verdiend. Ja, er is enorm veel geld mee te verdienen. Dat zien We, ook. we zien ook dat de georganiseerde criminaliteit zich op dit middel stort... het export van, met name softdrugs, daar gaat heel veel geld in om. Wat voor bedragen heeft deze bende verdiend volgens u? Nou, Wij gaan uit van tientallen miljoenen die in de afgelopen jaren verdiend zijn door deze vorm van misdaad. Waar is dat geld gebleven? Nou, dit geld wat wij in het onderzoek hebben geconstateerd is dat het met name in vastgoed geïnvesteerd is. En in luxe artikelen zoals hele dure auto's. We hebben een Ferrari in beslag genomen onder andere. Een aantal Porsches, een aantal dure Audi's. En in die vorm moet u dat zien. En beslag gelegd op maar liefst 54 panden. We hebben op 54 panden woningen met name beslag gelegd. En 75 uh, bankrekeningen, de, de goede daarvan, hebben we ook, uh, daar hebben we ook beslag op gelegd. Het was u echt te doen om het kaalplukken van deze bende? Ja, het gaat in dit kader van het onderzoek om het ontnemen. Misdaad mag in dit geval niet meer lonen. Dat is ook de slogan die de taskforce Hennep heeft... Uh, in het kader van het aanpak van deze soort criminaliteit. Burgemeester Van Gijssel van Eindhoven heeft gezegd... in het zuiden zijn zo'n twintig van dit soort organisaties actief. Nog negentien te gaan? Nou, zo simpel is het helaas niet. We zijn met meerdere eh, regionale korpsen en ook samenwerkende diensten... bezig met deze vorm van eh, misdaad aan te pakken. Eh, we hebben er in ieder geval één minder... Een bijdrage van Mark van Dam. En dan hebben we nu contact met Paul de Gouwen... hoogleraar economie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Goedemiddag, meneer de Gouwen. Goedemiddag. Ja, we bellen met u vanwege uh, de waarschuwing... die komt van kredietbeoordelaar Fitch... dat uh, België Aha. mogelijk wordt afgewaardeerd in de toekomst. Schrikt Aha. u van zo'n waarschuwing? Niet echt, hè, want het was niet de eerste keer. Um, dus enkele maanden geleden is, is er een andere waarschuwing geweest... van... Um, Um, Moedisch? Nee, het was dus een and ja. En um, dat was dus eigenlijk um, heel gelijkaardig. De idee was, ja, let op, we zullen nu afwaarderen indien op uh, middellange termijn er geen oplossing is uh, in de regeringscrisis. Omdat, uh, zo is de redenering, zonder een regering kunnen niet de noodzakelijke structurele hervormingen doorgevoerd worden die nodig zijn om um, de begroting structuur in aan te pakken en ook de schuld naar beneden te halen. Ja, en die afwaardering van Standard Poor is er uiteindelijk niet gekomen. Dus ook dit van Fitch je hoeft nergens toe te leiden. Dat is het. Hè. Dus um, Standard Poor heeft wel een vergissing begaan om te zeggen... het moet voor, als ik me niet vergis, juni van dit jaar zijn. Dat is dus niet het geval. En dan hebben ze die deadline ingeslikt. Uh, Fitch heeft nu geen deadline opgelegd. Maar goed, het blijft toch een signaal dat er iets moet gebeuren aan um, de Belgische politiek. En dat er een oplossing moet komen hè, voor die uh, inpassen. Ja, bent u het daar wel mee eens dat dat moet gebeuren? Ja, natuurlijk. We zitten nu al een jaar zonder regering. Dat kan niet blijven duren. We hebben uh, wel heel veel geluk in die zin dat uh, dankzij de groei in Duitsland de groei in België ook, uh, relatief hoog is... en met het gevolg dat het budgetair tekort daalt... in feite ongeveer aan dezelfde snelheid als in Nederland... waar een veel scherpere saneringsmaatregelen worden genomen. Dat is een beetje de paradox in feite. Hier in België wordt eigenlijk geen saneringsprogramma doorgevoerd... Uh, maar het budgetair tekorten dalen even snel als in Nederland. Ja, terwijl de, uh, de staatsschuld maar... wel veel groter is toch, dan in Nederland. De staatsschuld is, is veel groter dan in Nederland, ja... Uh, maar die is nu toch wel min of meer gestabiliseerd. En dat is op zich ook al een, een, een iets performant. Hè? Want uh, het probleem in vele landen vandaag in de eurozone is dat die staatsschuld explosief stijgt. Um, en dat is dus niet het geval in België. Um, en dus dat is een positief punt. Dus wanneer we het puur economisch bekijken, dan kunnen we eigenlijk zeggen ja, dat is niet echt een vuilje aan de lucht uh, maar goed, er is een politiek probleem en dat moeten we oplossen. En dat politiek probleem stelt zich ook op een andere manier. namelijk Als we dat niet oplossen, ja, dan gaan, gaat die onzekerheid over de toekomst van het land weer opborrelen. En, en dat is natuurlijk heel slecht. Hè? Want wat kan daar het gevolg van zijn voor, voor België, economisch gezien? Ja, als er inderdaad een, een twijfel zou bestaan over de toekomst van het land waarbij de beleggers in Belgische overheidsobligaties zich de vraag stellen, ja, wie gaat dat eigenlijk terugbetalen als België misschien niet meer bestaat ja dan krijg je een probleem, want dan gaan die beleggers dat willen verkopen. en Dus als ze massaal verkopen, gaat de rentevoet stijgen. En dan komen we terecht in een verhaal zoals de Spanjaarden dat niet kennen... of de Portugezen. Ja, of de Grieken. En dan moeten we, of de Grieken, natuurlijk. Ook daar zijn de, de fundamentals economisch veel verschillend. Hè. Dus in Griekenland heb je om te beginnen een, een veel grotere overheidsschuld. Tekorten zijn twee keer zo hoog als in België. Um, de structuur van die economie... Deugt niet, er is geen competitiviteit, uh, uh, de export slabakt, En dat kunnen we allemaal niet zeggen van België. Dus uh, daar vlak zit er veel beter aan toe. Maar opnieuw, ja, er is een politiek probleem. Er is een soort existentieel probleem uh, in verband met de toekomst van dat land. Nou, he, heeft dat kan... u het idee dat de heren die nu al uh, maanden in kringetjes draaien om uh, tot een regering te komen, dat die de urgentie voelen van dit probleem? Nee, die, die blijven maar rondjes draaien. Er is ook geen bereidheid om tot een akkoord te komen. En, en, waarschijnlijk is het zo dat precies omdat het economisch relatief goed gaat... is er geen gevoel van urgentie. En in die zin kan het natuurlijk wel zo zijn dat wanneer zo een wetingbureau. Uh, een signaal geeft dat dat een klein beetje druk uitoefent op de politiek. Ja, nou, standard en poor is het uh, afgelopen najaar niet gelukt... maar wellicht dat het bij Fitch anders uitpakt. Ik dank u wel, meneer De Gouw, voor uw uh, commentaar. Hoogleraar Economie ja. aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen, ze maken mooie dingen... en meer dan genoeg winst.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 Koning uit de regering te halen, zoals PVV, SP, D66 en GroenLinks willen. In Egypte is oud-president Mubarak officieel aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de dood van anti-regeringsbetogers. Ook de tweede zonen van Mubarak worden daarvoor vervolgd. Tijdens de wekenlange protestacties op het Tahrirplein in februari greep het regime van Mubarak met harde hand in. Raan 800 mensen kwamen daarbij om het leven. En de drie honden die vorige week doodgingen na een bezoek aan het Almeerder strand zijn gestorven aan de gevolgen van de giftige blauwal. Bacteriën Rijkswaterstaat. De uitkomst van het onderzoek is door de, voor de provincie aanleiding... het zwemverbod in het gebied uit te breiden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, Eric Cole. Er waren een paar buitjes, maar die zijn inmiddels verdwenen. Ik denk dat wij vanavond en vooral vannacht helder weer hebben. Ik denk dat het is dus lokaal af, kan koelen tot een graad of vijf. De wind die gaat ook liggen. En morgen overdag hebben we prachtig weer. Heel veel zon misschien in het noorden van het land, een paar stapelwolken. Maar dat mag de pret niet drukken. Het waait niet hard. Het wordt van noord naar zuid 18 tot 22, 23 graden. Een zomers aandoende dag. Donderdag is het zeker niet koud, maar de bewolking neemt vrij snel toe. En dan komen er een paar buien. En vrijdag en zaterdag is het gewoon met 16 graden veel bewolking. En regen is het nat en kil. Maar goed, zondag en maandag herstelt dat wel weer. ANRB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Er staat in totaal 160 kilometer file. Verreweg het meeste daarvan staat op de wegen rond Utrecht. Maar bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. Langste files staan op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen Knoop en Ouderijn en Bunnik, 8 kilometer. De A27 naar Almere loopt vol tussen Houten en Beeldhoven, 9 kilometer. Eigenlijk niet anders dan anders, maar toch zijn wel de langste files. De N57 zijn problemen, van Rotterdam naar Ouddorp...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 bizarre verkiezingen noemde. En hij staat niet alleen. Het moet maar eens afgelopen zijn met de achterkamertjes... en het gekonkele voes rond de Eerste Kamerverkiezingen. Een meerderheid in de Tweede Kamer... wil daar nog voor de volgende verkiezingen een eind aan maken. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Waarom laat die discussie nu zo hoog op? Nou ja, het is natuurlijk een oude discussie die al jaren woedt... als het gaat om de rol van de Eerste Kamer... en de manier waarop die gekozen wordt. Maar nu leidde die discussie extra hoog op... omdat ja, het vooral omspande of het kabinet nog wel steun zou krijgen in de Eerste Kamer. Nou, die meerderheid is er net, hè, 37 plus die ene van de SGP. Maar slechts met een paar stemmen verschil. En het kabinet had wel kunnen inpakken. Het draait allemaal om die verdeling van die restzetels. Nou, en door tactisch stemmen hebben zowel VVD en CDA-PVV en als ook de oppositie... Alles op alles gezet om de verhouding naar hun kant te laten doorslaan. Ja, en dat heeft dus geleid tot achterkamertjesoverleg en gekonkelvoes. Ja, terwijl zijn eigen partij dus daar volop mee bezig was afgelopen vrijdag... zei premier Rutte afgelopen vrijdag dus al er weinig mee op te hebben. Ik heb het systeem niet bedacht. Het is een uh, redelijk bizar systeem wat we hebben. Gaan je het nou willen? Ja, graag. Maar het is geen prioriteit. Dus we komen niet met voorstellen. Maar als u tijd hebt daar een wetsvoorstel voor te maken, dien ik het in. Nou, we zijn druk bezig. <laughs> <laughs> een voorbeeld van de ultieme mediacratie. De pers mag zelf wetsvoorstellen indienen. Maar goed, uh, redelijk bizar. Ja, waar gaat het over? Heb je dat al besloten? Nou ja, ik, ik, ik heb even een rondje gemaakt in de Kamer... Dan kom ik zo wel even op waar de gedachten heen kan, uh, gaan... maar het is moeilijk om een meerderheid te vinden. Okay. Uh, hoe kijken 24 uur na die verkiezingen van gisteren... de partijen terug op de, wat er gisteren is gebeurd? Nou ja, het verdient allemaal geen schoonheidsprijs. Uh, dat uh, willen ze wel erkennen. Maar als ze eerlijk zijn, uh, dan zou het schaamrood zo op de kaken moeten staan. Zeker als je hier bedenkt... Eh, Iedereen heeft boter op zijn hoofd. Ze hebben er bijna allemaal aan meegedaan. Ja, en als dan de stembuis, stembusuitslag ook nog eens precies zoals die zou zijn als iedereen op zijn eigen partij had gestemd... had je je een hoop moeite kunnen besparen. Want dit is niet meer aan de burger uit te leggen. Dus het moet anders, luidt nu het eensgezinde oordeel. Dan is toch die oplossing heel simpel? Ieder provinciale staat in dit stemt op zijn eigen partij? Ja, een soort herenakkoord zou je dan kunnen zeggen. Men spreekt gewoon af. Uh, we stemmen gewoon op de eigen partij. Er is er geen wetswijziging nodig. Laat staan een ingewikkelde grondswetswijziging. Uh, maar ik vraag me af of de politiek wel op zo'n afspraak durft te vertrouwen. Want de verleiding om tactisch te stemmen kan wel erg groot worden... als je met één stemverschil toch een zetel binnenhaalt. Laat staan uh, een meerderheid wel of niet kan binnenslepen in de Eerste Kamer. Uh, nou, dan zijn er dus nu in de Tweede Kamer gedachten... om zeg maar, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing... één op één te vertalen in de Eerste Kamer... Daar is een grondwetswijziging voor nodig erg ingewikkeld dus. Andere partijen hopen de Eerste Kamer het liefst af te schaffen. Dat zijn ook gedachten die gaan in de Tweede Kamer. Maar eigenlijk is er voor geen enkele oplossing een meerderheid. Ja, en dan is de wrange conclusie van vandaag eigenlijk dat de politiek er zelf een onduidelijke warboel van gemaakt heeft. Vervolgens roept dat het systeem niet deugt. En dan is nog schrijnender dat niemand het initiatief neemt om er iets aan te doen. Laat de Eerste Kamer als meest betrokken deel van het parlement daar zelf eerst een uitspraak over doen. De Eerste Kamer moet ook instemmen namelijk met iedere wijziging eh, in de manier waarop ze zelf gekozen wordt. Eerst de Eerste Kamer, die is het meest betrokken. Dan de Tweede Kamer, want we moeten gezamenlijk wetten maken in dit land. Ik denk dat het goed is om daar nou eens heel kritisch naar te kijken... met eh, alle mogelijkheden en onmogelijkheden eens uit te zoeken... te zorgen dat we daar die discussie nu eens echt goed voor gaan voeren. We, de, het kabinet wil toch een grondwetswijziging... En daarom, dat zal heel, heel lang tijd vergen. Ik bedoel, een grondwetswijziging kost op zijn minst acht jaar. Uh, maar volgens mij heeft gisteren wel bewezen... dat we er nu maar eens mee moeten starten. Ik stel vast dat de premier zegt, dat moeten we veranderen. En ik ben heel benieuwd hoe degene met de meeste ambtenaren... tot zijn beschikking, dat de komende maanden gaat aanpakken. Nou, de premier die wijst naar mij, dus die gaat het ook niet doen. Dus is de conclusie, de politiek maakt de verkiezing... van de Eerste Kamer zelf ondoorzichtig... beklaagt zich vervolgens over het systeem... om er vervolgens niets aan te doen helder Michiel Breitfeld, dank je. Gisteren was het nog een goed glas Guinness in Ierland en vandaag was het thee bij koningin Elizabeth. Het was de tweede dag van het bezoek van president Obama aan het Verenigd Koninkrijk. Correspondent Arjen van Horst in Londen. Arjen, en Obama kwam wat vroeger dan verwacht, hè? Ja, hij zou uh, vanochtend pas komen naar uh, Engeland. Maar hij kwam gisteravond al en dat had te maken met de aswolk. Hè. Ik moest er ook wel een beetje om glimlachen. Want we zagen vandaag Obama die zich liet vervoeren in The Beast. Hè, zijn gepanserde Cadillac die zelfs raketaanvallen kan uh, weerstaan. Maar ja, ze wisten niet zeker of Air Force One het toestel van de president... ook tegen asdeeltjes bestand is. Dus besloot ze maar het zekere voor het onzekere te nemen. En uh, vertrok hij gisteren al vanuit Dublin naar Londen. Vandaag, gisteravond ja. dus. En ja. kwam vandaag begonnen, staatsbezoek. En we zagen natuurlijk veel ceremonie, plechtigheden, gezelligheid. Um, worden er ook uh, op serieus niveau zaken gedaan? Jazeker, en dat gaat vooral morgen gebeuren. Uh, een paar belangrijke thema's komen aan bod: Afghanistan, natuurlijk. intensievere samenwerking op het gebied van veiligheid. Veruit het interessantste onderwerp is toch wel Libië. Want daar zie je wel een duidelijk verschil tussen de twee landen. Cameron, die samen met de Fransen uh, duidelijk het voortouw nam... Uh, de wereld aanspoorde tot actie in Libië. Ja, de Amerikanen die op hun beurt een stuk uh, terughoudender zijn. Ja, en dit bezoek komt ook op een moment dat de Britten... net besloten hebben gevechtshelikopters uh, te sturen naar Libië... net als de Fransen, die hebben dat ook zojuist besloten. Ja, en de Britten lijken hun inzet in Libië... Te escaleren Hebben ook al eerder eh, militaire adviseur, adviseurs gestuurd naar eh, Benghazi... het hoofdkwartier van de opstandel, opstandelingen. Maar ja, hoe lang is de adem van Cameron? Want hij wil wel doordrukken in Libië. Is ook bezig tegelijkertijd met drastische bezuinigingen op defensie. Dus hulp van de Amerikanen is en blijft heel erg nodig, ook in Libië. En Cameron hoopt natuurlijk dat hij op die steun kan rekenen... van Obama tijdens dit staatsbezoek. Ja, want, want heb je al een idee of Obama meegaat met dat escaleren van Cameron in Libië. Wat interessant was dat ze vandaag beide een brief, samen een brief hadden geschreven in de Times. Nou, een, geen gebrek aan ronkende woorden en prachtige uh, vergezichten. Beide leiders beschrijven de revoluties in het Midden-Oosten en Libië als een scharnierpunt. Maken ook de vergelijking met uh, de jaren tachtig... toen uh, Reagan en Thatcher uh, zij aan zij vochten tegen het communisme. Ja, zo zien Cameron en Obama zichzelf een beetje. Ze steunen de vrijheid in plaats van onderdrukking, schrijven ze... We willen Libië en de andere landen in het Midden-Oosten helpen... de bouwstenen neer te leggen voor een democratie. En we zullen niet werkeloos langs de kant blijven staan... als de hoop van mensen omkomt in een regen van kogels en granaten. Schrijven Obama en Cameron. Ja, militair ingrijpen is een laatste middel, zeggen ze. Maar we sluiten niet uit. Blijft de vraag, blijft het bij deze mooie woorden... of komt er ook echt iets van actie? En Morgen zullen we misschien wat concretere voorstellen gaan horen... als er zaken wordt gedaan tussen Obama en Cameron. Arjen van Horst vanuit Londen. Precies 100 jaar geleden werd in Nederland de eerste vogel geringd. Sinds die tijd hebben meer dan 10 miljoen vogels een ring gekregen. en weten wetenschappers veel meer over de gedragingen van vogels. Verslaggever Menno-Reemeijer vanuit de polder Arkenheim bij Nijkerk. Ballentje erbij. Oh nee. Acht. Leuk vinden ze het niet? Nee, nee. Kijk, ik heb ze zo tussen de. Kop vast, dan kan ik ze niet uh, fijn knijpen. Zo. Deze vogels die, uh, die krijgen een, uh, een metalen ringetje om hun poot. Op dat ringetje staat een uniek nummer. zeg maar het vogelpaspoort, daar kunnen we hem aan herkennen. Dan, uh, dan krijgen ze de vrijheid. En, uh, en dan kunnen ze vroeger of later kunnen ze weer, uh, weer teruggevangen worden, teruggevonden worden. En dan weten we waar ze naartoe gegaan zijn. Een ja. van de jeugd van het vogeltrekstation. Zo gaat het dus al. 100 jaar vogels in een bakje, ringetje erom. En maar kijken wat ermee gebeurt en informatie verzamelen. Ja, dat klopt. Vandaag precies 100 jaar geleden werd uh, hier in de buurt... de eerste vogel van een ring uh, voorzien. Dat was, uh, dat was een spreeuw. Die werd geringd door uh, een mijn, dat Menzo van Esveld. En die deed dat weer op verzoek van professor Van Oort... van uh, het, het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te leiden. Hij heeft ons veel geleerd over hoe vogels bewegen waar ze heen gaan... Ja, het, het heeft ons ongelooflijk veel geleerd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat vrijwel alles wat we weten over, over vogels, de bewegingen, maar ook het ja? gedrag, dat, dat het, het vangen en ringen van vogels daarvan uh, de basis vormt. Na ja. nou, 100 jaar weet je alles? Na nou, 100 jaar weten we een heleboel, maar we, we, we weten nog steeds niet alles. Een beest. Ja? Hij is al uitgevlogen geweest en toen is hij in een vogelhospitaal terechtgekomen. gekomen. tegenstelling tot de spreeuwen die net hadden, waren nog net hier, hoor. was dat... Geen nog heel goed te zien. Deze dat is wat moet nog onthuld worden de komende jaren? Nou, wat we vooral heel graag zouden willen weten... is, uh, is wat onze vogels uh, die hier in Nederland in de zomer broeden... in de winter in Afrika doen. Uh, het probleem is dat uh, uh, als je een vogel van een ring voorziet... dan moet hij natuurlijk een keer teruggevonden worden... Uh, in grote delen van Afrika is de kans dat die vogels ooit weer teruggezien worden uh, ontzettend klein. Dus we zoeken eigenlijk naar een apparaatje waarmee we uh, kunnen registreren waar die vogels geweest zijn. Zodat we dan een jaar later als ze we weer terug zijn kunnen zien uh, ja, welke gebieden ze gebruikt hebben. Die informatie dat, die kunnen we heel goed gebruiken voor het beschermen van de vogels. Ik ben wel eens op een plek geweest, op Texel, ik kan me nog herinneren. S ochtends vroeg tussen de meeuwen, en meeuwenkolonie waar ze cameraatjes meekregen en ze precies konden zien op welke vuilnisbelt in Frankrijk die beesten aten. Ja, dat, dat, dat, dat klopt. Voor de, voor de grotere vogels, zoals meeuwen en ganzen en ooievaars, zijn er satelliet- en gps-zenders te krijgen. En die geven van, van dag tot dag, soms zelfs van uur tot uur, een hele exacte locatie van, van die vogel door. En dat, ja, dat, dat, dat leert je heel erg veel. Uh, het nadeel van die techniek is dat het uh, a, heel erg kostbaar is... en dat het eigenlijk alleen nog maar geschikt is voor de grotere vogelsoorten. Die, uh, die zenders zijn gewoon te groot en te zwaar... om uh, zeg, door een boerenzwaluw op de rug meegenomen te kunnen worden. Dus hoe ga je het doen met een boerenzwaluw? Nou, Voor de boerenzwaluw hebben we, hebben we nu sinds kort een nieuw apparaatje. Dat is de zogenaamde geolocator. Het is een heel uh, eenvoudig en ingenieus dingetje. Ja. Het meet de lichtintensiteit en er zit een klok in. Als je die twee dingen met elkaar combineert... kun je het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang bepalen... En aangezien dat verschilt uh, tussen verschillende plaatsen op de wereld... zeg je dat iets over uh, waar die vogel geweest is. We moeten de vogel dan wel terugvangen een jaar later... als die weer terug is bij ons hier in de stal. Nou, dat kan gelukkig ja, met boerenswaluwe de... heel goed. Dan lezen we de gegevens uit en dan, uh, dan gaan we die, die black box... die Afrika toch nog steeds een beetje voor ons is... die gaan we weer een klein stukje verder openen. En dat is ongelooflijk spannend. Nou jongens, daar ga je. gevlogen waren ze, zag Henk van de jeugd van het vogeltrekstation. Er lijkt een oplossing in de maak voor de ruzie tussen Nederlandse en Franse vissers. Zometeen meer daarover. Het verkeer bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De avondspits levert verder geen nieuws op. De meeste files staan rond Utrecht. Eén file springt eruit qua lengte. Dat is op de A12 richting Arnhem. Er staat voor Bunnik 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken was vandaag in Parijs... om daar te praten over het conflict tussen Franse en Nederlandse vissers. Franse vissers klagen over oneerlijke concurrentie van Nederland. Ze blokkeerden daarom onlangs de haven van Boulogne. Door Blekers bezoek aan Parijs moet herhaling worden voorkomen. Uh, de afspraak is dat er een soort van gedragscode komt...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 Uh, en ik ga er dan echt vanuit dat uh, de Franse autoriteiten echt uh, heel streng uh, gaan optreden. Want uh, dit is, uh, dan zijn ze eigenlijk, eigenlijk dubbel in overtreding. U heeft hier ook gesproken over het landbouwbeleid. Ik heb begrepen dat de Fransen u tegemoet zijn gekomen als het gaat om nieuw groen landbouwbeleid. Wat wil dat precies zeggen? Nou, dat betekent eigenlijk dat... Uh, kijk, er gaat in Nederland ongeveer 1 miljard en in Frankrijk ongeveer 9 miljard... aan rechtstreekse betalingen aan boeren als het ware als beloning voor het feit dat ze, hun grond, dat ze op hun grond voedsel produceren. En we hebben gezamenlijk gezegd... voor de toekomst is niet alleen het, laat zeggen, het produceren van voedsel... een voldoende legitimatie om dat geld te krijgen. Er zal dan ook laat zeggen, een bijdrage moeten worden geleverd... aan de vergroening van het Nederlandse en Franse landschap... aan bijdrage aan biodiversiteit en dat soort zaken meer... En dat is heel erg belangrijk, omdat ook mijn stelling is, wil je in de samenleving steun blijven houden voor zoveel geld naar boeren, naar boerenondernemers, dan moet daar meer voor gebeuren, dan alleen maar voedsel produceren, dan dient men ook andere maatschappelijke doelen, zoals natuur, landschap, als het ware, te dienen. En dat kunnen we op deze manier met elkaar waarborgen. En ik ben... ...bijzonder verheugd over het feit dat we het Frankrijk en Nederland hier echt gezamenlijk in optrekken. Betekent dat ook dat er alleen nog maar subsidies worden gegeven als er bij wijze van spreken milieuvriendelijk voedsel geproduceerd wordt? Nou, er wordt in ieder geval er wordt subsidie gegeven als er aan allerlei standaarden van milieu- en voedselveiligheid wordt voldaan. Maar we willen dus nog iets extra's. Niet alleen veilig voedsel en milieuvriendelijk voedsel en diervriendelijk voedsel. Maar ook op het punt van uh, het landschap, natuur, biodiversiteit. moeten ook de boeren een extra bijdrage leveren om in aanmerking te komen voor, uh, uh, voor delen van die uh, Europese subsidie. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken tegen Frank Renaud over. Die spanningen tussen de Franse en Nederlandse vissers praten we verder met Pim Visser. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Directeur van Visnet, de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers. Um, bent u er gerust op dat alle problemen nu achter de rug zijn... nadat staatssecretaris Bleker over die gedragscode heeft gesproken? Nou, wij zijn ten eerste erg blij met de, de steun die wij van onze overheid... van de staatssecretaris krijgen. maar het is natuurlijk een beetje vreemd dat je in een Europees land met Europees recht... klaarblijkelijk aparte afspraken moet maken om toegang te krijgen tot een, tot een ander land. Dat vragen wij niet van de Fransen in Nederland, maar zij vragen dat wel van ons. En uh, ja, wij gaan de gesprekken over die gedragscode positief in. Maar iedereen, gelijke monniken, gelijke kappen, gelijk speelveld. Dus iedereen moet tekenen, ook alle Fransen. Maar het gelijke speelveld, dat is juist het, het hele punt van discussie. Hè? De Fransen zijn tegen de Nederlanders. Wa wa wa wat, wat voor streepje hebben de Nederlanders dan voor op de Franse vissers? Dat ze zo boos zijn dat ze zelfs de, bla de, de haven blokkeren van Boulogne zodat jullie niet kunnen uitvaren. Ja... Uh, onze vissers zijn uh, hele goede vissers en uh, dat zet soms wat, uh, wat klaar, kwaad bloed. En wij hebben gewoon Europese rechten om daar te vissen. Onze vissers hebben die, uh, die, rechten, uh, die rechten gekregen. En ja, dat, uh, dat zet klaar, blijkbaar wat klaar, kwaad bloed bij sommige Fransen. En dan uh, reageren ze op uh, manier zoals, uh, zoals ze reageren. Nou, betere vissers ook... omdat jullie de beschikking hebben over grotere en moderne schepen dan de Fransen hebben? Nou, zo groot, en, uh, zo groot en zo modern zijn ze. Ze zijn niet groot, maar ze zijn wel modern. En we hebben gewoon goede vissers die, uh, die heel goed weten welke soorten ze waar kunnen vangen. Ja. Wanneer is voor het laatst uh, jullie haven geblokkeerd? Ja, die haven is, dat is van de zomer en nee afgelopen winter is dat een paar keer gebeurd. En uh, er zijn zodanige bedreigingen aan onze vissers geuit dat ze gewoon uh, niet naar Franse havens zijn gegaan omdat ze zeker weet, wisten dat het, uh, dat het misging. Ja, en er zijn ook van die kleine plagerijen, hè, maar kleine hele vervelende plagerijen. Zodat je niet aan een goede kade kan liggen. En dat heeft zes weken geleden een, een urkervisser vier van zijn vingers uh, gekost. En dat is wel heel tragisch dat een dertigjarige visser voor de rest van zijn leven... zijn vak niet meer kan uitoefenen vanwege een paar jaloerse Fransen. Ja, ik neem aan dat jullie de gedragscode zullen ondertekenen. Er wordt gesproken over de gedragscode, dus we gaan met elkaar die gedragscode opstellen. En uh, ja, als die eruit komt te zien zoals wij daar met elkaar overeenstemming over hebben, dan gaan ze, dan gaan ze die teken. Maar dan moet het toch wel zo zijn dat die gelijk geldt voor alle Fransen en alle Nederlanders. Namens de Visser, Pim Visser. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het parool opent met het criminele vermogen van Klaas Bruinsma. De maffiabaas die 20 jaar geleden werd doodgeschoten had 7 miljoen euro in Zwitserland. Het geld stond op een bankrekening. Die werd op verzoek van Nederland geblokkeerd. Maar vorig jaar kwam het Zwitserse gerechtshof tot de conclusie dat het geld moet worden teruggegeven. En de vraag is natuurlijk aan wie. In de loop van de tijd zijn de belangrijkste criminele erfgenamen. Sam Klepper en Johnny Mirimet gediquideerd. Etienne Urka leeft nog nog Bruinsma's nummer twee. Misschien heeft hij nog oude rechten, zegt de krant. Voorop de NRC staat een cartoon van een hond met een bril die zijn tanden laat zien. Het gebit is samengesteld uit de letters PVV en op de halsband zit het beeldmerk van de SGP. Circus Rutte staat erboven. Rutte is bezig met een overlevingsnoodgreep, het politiseren van de Eerste Kamer. Hij dreigt de Senaat te beroven van zijn kracht als wetgevingskamer met geheugen en gezond verstand. De linkse partijen als Partij van de Arbeid en D66 blijven volgens de NRC dan ook hard nodig. Flats moeten eens in de zoveel tijd verplicht worden gecontroleerd. Dat pleidooi van de beroepsvereniging van constructeurs staat te lezen in Leeuwarden Courant. Aanleiding is het ongeluk in het Antelle flatgebouw in Leeuwarden. Daar kwamen gisteren betonnen balkons naar beneden. Een deskundige van de TU Delft spreekt van een heel serieuze case. Harold Camping, de dominee die zei dat afgelopen zaterdag de wereld zou vergaan, heeft toegegeven dat hij fout zat. Ik ben geen genie, ik heb een rekenfout gemaakt, zei Camping in een ondervraging door de pers. Volgens Camping zou de wereld zaterdag niet fysiek vergaan, maar geestelijk. Ik was wrong. Het was to be understood spiritually, niet fysiek. Uh, uh, hij heeft God. ook weer een nieuwe datum, 21 oktober. Dus over vijf maanden, zet hem maar in de agenda. Ja, de video... vergeet hem. <laughs> vergeet hem. De video van Camper in ieder geval staat op nws.nl. Uh, uh, geen einde van de wereld, ook nog steeds geen regering in België. Dan heeft het ook geen zin om de Vlaamse en Nationale Feestdag te vieren. Dat vindt het gemeentebestuur van de stad Zoutleeuw Halverwege de lijn Brussel-Maastricht. Dat meldt de krant De Morgen op de website. De feestdagen zijn op 11 en 12 juli. We willen laten weten dat we het grondig beu zijn wat er federaal gaat gebeurt, zegt de burgemeester van Zoutleeuw. In een motie noemt het college het een politieke schande... dat er na elf maanden nog steeds geen regering is. In Arnhem wordt vanavond een bom uit de Tweede Wereldoorlog... onschadelijk gemaakt, eentje van 500 pond, een Engelse. Vanavond moet iedereen in een straal van 1300 meter binnenblijven. Het advies is ook ga niet bij het raam staan. Burgemeester Krikken bij Omroep Gelderland. Uh, en daarom zeggen wij tegen mensen, blijf nou vanaf 8 uur binnen... Zorg ook dat je dieren binnen zijn vanaf die tijd. En dat is een voorzorgsmaatregel dat mocht de bom onverhoopt afgaan... dat mensen niet geraakt worden door rondvliegende objecten. En de politie houdt de boel in de gaten met een helikopter. Zelfs de dieren van burgers zoe moeten naar binnen als de bom wordt gedemonteerd. Het Graffel in Parijs, Ronan Garros, Marie Brasser. Ja, de wedstrijd uh, nog altijd bezig. Bijna vier uur gespeeld. De wave die ging net even rond op het uh, centrakoord. Wel begrijpelijk. Ja, die mensen die zitten al bijna vier uur. Die willen de benen ook wel eventjes trekken. Maar ja, de spelers die gaan uh, nog eventjes door. Rafael Nadal, uh, 5-4 in de vijfde set. In het uh, voordeel van de Spanjaard tegen John Isner. Hij heeft die breakvoorsprong te pakken. Hij kreeg net bij 5-3 zelfs een, een matchpoint uh, op de service van, uh, van Isner. Die komt 30-40 achter op eigen service. Ja, en daar wist Nadal het uh, nog niet af te maken. Hij staat nu dus uh, 5-4 voor. En serveert uh, voor de wedstrijd. En dan is deze wedstrijd eindelijk afgelopen vier uur... Een, een marathonpartij voor Rafael Nadal. En de grote vraag natuurlijk is of dat hem in de rest van het toernooi op gaat breken. Want hij maakt hier over uren. Hij heeft nog drie puntjes nodig, Nadal. Hij serveert nu 15 15 0 set. Nog even kijken snel bij Arans Karust. Die staat 4-2 voor in de tweede set. Tegen de Nieuw-Zeelandse Irakovic heeft de eerste set verloren. Nadal nog altijd op 15-0. Hij is er nog altijd niet. En oh, wat heeft hij het moeilijk. Maar ja, ik hoop toch wel dat hij doorgaat naar de tweede ronde. Sorry, Mark Brasser. De tijd is op. Na zes hoort hoe het. Is afgelopen. Tot zometeen. Het was mooier geweest als wij 38 zetels hadden gehaald 38 of meer.